Awb verkeersinformatie een melding vanwege het ongeluk... waar ik het eerder over had op de A10-ring Amsterdam... Watergraafsmeer richting Volendam... is bij knooppunt Watergraafsmeer een omleiding ingesteld... verkeer richting Zaanstad, volg Den Haag... dat is via de A10-Zuid en de A10-West. Ook in de andere richting, Volendam, richting melding tussen afrit Volendam en Kandoelen is de weg afgesloten... ook vanwege dat ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1... Max Nachtzuster Astrid de Jong. De Mona Lisa, het is een beetje het onderwerp van deze uitzending. En uh, naar aanleiding van de Mona Lisa kwam Peter net met de vraag: Het getal 666 is het getal van de duivel of het getal van het beest. Waarom eigenlijk? Wie weet de verklaring? 0800-1121. Inge wil weten waarom je in een touringcar wel een gordel ontmoet en in een gewone stadsbus niet. Ben wil graag weten uh, waarom mijn kamp verboden is in Nederland. En ik krijg aan alle kanten door dat je het uh, in Engeland en in België wel gewoon kunt kopen, het boek. Maar waarom is het in Nederland nog steeds verboden? 0800-1121. Stefan wil weten waarom modellen tijdens modeshows op de catwalk zo apart lopen. Ze hebben dan zo'n vreemd loopje en hij wil graag weten waarom dat is. En terugkomend op een eerdere uitzending wil Frans graag weten hoe het nu zit met de stadsrechten. Waarom de ene stad wel stadsrechten heeft. En de andere stad, dus eigenlijk officieel geen stad, is en geen stadsrechten heeft. 0800-1121. Ben wil weten hoe je volgens de etiketten een ei eet. Er zijn verschillende manieren voor. En hij wil het graag de volgende keer dat hij ergens op visite is en een ei gaat pellen. op precies de correcte wijze doen. Dus mocht je erachter kunnen komen, 0800-1121. Edison wil weten of je uh, verouderde informatie van het internet af kunt halen op een of andere manier. Dus ook daarover kun je nog bellen. 0800-1121. Je kunt mailen naar apenstaartje, omroep, Max. Je bent van harte welkom op de chat via www.nachtzuster.net. En twitteren kan via apenstaartje nachtzuster. Maar het leukste blijft altijd als je even belt. 0800-1121. En dan is het vier minuten over vier. En inmiddels is het traditie in Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1... dat we dan een discoplaatje draaien... Nou, valt erover te discussiëren. Is het disco? Is het hiphop? Het is in ieder geval toepasselijk in deze tijd van het jaar. Dit is Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Yo, VIP. Let's go.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 I'm on a roll. It's time to go solo. rollin' in my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove. I kept on pursuing to the next stop. I bust a 11, I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to a1a. burn burning, girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men love us, driving Lamborghinis. Jealous. Jealous, 'cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready.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 Ice, ice baby. 0800-1121. Henk, goeienacht. Uh, goeienacht, Anders. Hallo. Ik weet niet wie de muziek uitzoekt, maar ik vond het een heel mooi stuk muziek. Nou, ik werd in dit geval een beetje geholpen door Eline van de chat. Oh, nou. Want uh, disco, daar heb ik altijd wat hulp bij nodig. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Nee, het is een uh, disco hop, is het oh. meer. Ja. Ik vraag jou, moet je straks nog terug naar kampen? Eh... Um... Met de automobiel? Uiteindelijk de, wel, ja. Met de, met de Subaru, als ik het goed onthoud. Nou, nou, nou nou je houdt wel een lijstje bij, hè? Ik schrijf alles op. Nee, maar het gaat sneeuwen, hè? Nou, dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel, maar ik doe voorzichtig. De wind en eel, draait wel een beetje, naar het zuiden. Ja, zie je, dan weet je het al. Ja, lekker. Maar waar belde je over? Over een antwoord. Ja, over uh, allereerst, uh, ik heb er drie, dus jij moet maar zeggen wat ik... Uh, nou, wat doe mag. ze maar heel snel alle drie, want ik heb veel te veel vragen en veel te weinig antwoorden. Nou, eerst over mijn kant, waarom ja. dat niet mag. Ja. Uh, de tegenstanders, uh, en iedereen weldenkend mens, denk ik... Uh, die betogen dat het uh, te tegen onze grondwet ingaat, alles wat in onze grondwet staat... En wat in de Verenigde Naties ooit is afgesproken uh, als de rechten van de mens. Het barst van het racisme. Ja. Het is dus strijdig. Je zou kunnen zeggen het is tegen de mensheid en tegen de menselijkheid. Mm -hmm. het maar is het is een verheerlijking van het Noord-Europese Noord ras. Wat eigenlijk helemaal niet bestaat. <laughs> en um, ja, het gaat over uh, Ubermenschen en en uh, ja, op zijn Duitsland. En het ligt vooral in Duitsland ongelooflijk gevoelig, veel gevoeliger nog dan bij ons. Maar uh, uh, om maar even de knuppel in het hoenderhok te gooien. Vrijheid van meningsuiting dan? Vrijheid van meningsuiting? Nou, ja, iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over het vrije woord. Ja. En over vrijheid, maar aan vrijheid zitten natuurlijk ook grenzen. Anders bestaat het woord vrijheid niet. Mm. Dan is het anarchie. En alles mm. is in zekere mate begrensd. En iedereen heeft daar individueel zijn eigen ideeën over. En wij hebben daar een soort van consensus over bereikt. En een onderdeel van het... ...dat dingen die... niet zegt. En ja. je ziet de laatste jaren, dus eigenlijk al sinds die Pim Fortuyn Duin met zijn LPF... ...en nu met Wilders en die politiek, dat men over die grenzen heen gaat. En dat er nu in het parlement van ons bijvoorbeeld, in de Staten-Generaal... Uh, ...hele andere omgangsvormen zijn dan, dan tien tot jaar geleden. Mm -hmm. Dus men zoekt dat ook een beetje op. Daar ben ik niet zo'n tegenstander van. Maar uh, wel als je mijn kamp zou uh, uitgeven, daar, uh, daar ben ik wel aan tegenstander van. Je ziet toch weer overal die neonazies uh, opbloeien. Ja, maar ja, helpt nou, het om iets te verbieden, deze, Henk? Bloeien. Wat zeg je? Helpt het om iets te verbieden, Henk? Ik denk dat het niet helpt, maar ik denk uh, als je toestaat dat het een stimulans zou kunnen zijn. Ja? ja denk ik ja. denk juist als, het in België, als je het boek in België kunt verkrijgen, je kunt het in Engeland verkrijgen en je gaat het dan verbieden in Nederland, dat, dat het dan juist een beetje een subcultuur uh, kan worden. Nou ja, dat weet ik niet. Wij staan op dingen toe die in België en uh, Groot-Brittannië niet hmm. toestaan. Bijvoorbeeld het gebruik van softdrugs, dat is wel een heel ander onderwerp. <laughs> Maar uh, ja goed, er komen mensen ook hier naartoe. En dat moeten ze dan maar, uh, dat, dat ze dan maar oplossen met hun eigen geweten. <laughs> maar uh, ja, dat zeg ik altijd in dat soort dingen. Maar ja. dat is mijn kamp. Ik hoef het helemaal niet te lezen. Ik weet in grote lijnen wel wat erin staat. En we hebben de er drama's ervan gezien. Het is wel makkelijk om het gewoon een beetje aan jezelf af te meten. Makkelijk? Ja. Dat vind ik juist ontzettend moeilijk. Nou ja, het is, als jij zegt van ik hoef het niet te lezen... dus het mag wel verboden blijven, denk ik ja... Dat, dat is zeg natuurlijk ik wel makkelijk. Nee, nee, nee. nee. Dat ja. heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb niet oh. gezegd van, uh, ik hoef het niet te lezen, dus het mag verboden worden. <laughs> Als het niet verboden wordt, dan hoef ik het niet te lezen. Oké, okay, duidelijk. Wat nou, had dus je precies, nog meer? Uh, dat is dus precies andersom. Had je nog meer antwoorden voor me? Ja, hoe, uh, volgens de etiketten hoe je een ei eet. Oh, wat heerlijk dat je dat dan weer weet. Ja. Ja. Nou, als je bij Beatrix bent, bijvoorbeeld. <laughs> ja, dat is dat wel handig om te weten. Ik noem maar iemand... Ah, maar daar krijg je je eieren toch wel voorgepeld. <laughs> nee, ik vrees het niet. Zo, ja, tuurlijk wel. Daar ja. hebben ze toch uh, gewoon een koninklijke eierpeller? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee, nee. Nou, hoe pel je hem dan? Hij staat in zo'n hogeheids oh, zo'n dingetje ook alweer bij hem inzet. Een, uh, eier, uh, dopje. een eierdopje. Een ja. eierdopje. Nou, daar staat hij in en dan is hij nog lekker warm. Dan pak je je eierlepel <laughs> en dan tik je boven op de kop van dat ei. En de bovenkant van die schaal, dat is ongeveer een kwart of een derde deel. Dat pel je er heel voorzichtig af. En dan pak je pas het lepeltje om hem zo op te eten. Dus eerst eet je dan het kopje eraf. Ja. En dan eet je het ei uit de schaal leeg. En dan dus is het, slaat, dus je het is heel grappig dan als, je dan, als het ei leeg is... om dan het ei ondersteboven weer in het dopje te zetten. En dan weer terug te zetten. Nee, dat hoort niet. Nee, dat zal wel niet mogen van de etiketten. Nee. Maar het is wel lollig. Ja. <laughs> als, je, als je dat zieke woord aan het lachen wil hebben, dan, dan doe je dat. Dan lukt dat zo, hè? Ja. Um, hoe weet je dat nou weer, Henk? Omdat het bij ons vroeger in <laughs> mijn jeugd een punt was waarover gediscussieerd werd. Dat is echt waar. Ik geloof het best. Ook over hoe je een gebakken ei opeet. Dan mag oh? je ook niet de dooier uh, heen laten. Oh. Je mag dus ook niet om de dooier heen snijden. Oh. Zodat je de dooier lekker uh, in zijn geheel in je mond propt. Dat is tegen de etiketten. Wij kregen dan altijd van die opdrachten van mijn mijn moeder... Bij tante Die mag dat wel. Maar bij tante Die mag dat weer niet, want die let daar heel erg op. Oké, okay, dus je moest nog onthouden waar je wel de doden mocht eten en waar niet ook nog. Exact, want de ene, cool. bij de ene familie was de etiketten geweldig belangrijk. En de andere, bij de andere familie was de etiketten helemaal niet belangrijk. Dus de relativiteit van etiketten werd ons ook bijgebracht. En daar ben ik me nog altijd erg dankbaar voor. Ja, ja, ja, dus je wist wel hoe het moest. Maar je wist ook dat het niet overal zo hoefde. Nee. Mooi, maar hoor. Maar ik om de eerste eer... Dat kopje eraf, tikken... Ja. Dat moet je ook niet met een enorme klap doen, want... <laughs> dan heb je een roerrij bij wijze van spreken. Oké, okay. ja, van die, die moet kleine je dus details heel, zijn dat. Elegant, doen. Elegant, het kopje eraf en ja, dan leeflepelen. Je het zit eigenlijk meer in, in, in, in de manier waarop je doet... dan, uh, dan heel exact in die etiketten. Ik ben blij dat ik het weet. Nou, de touringcar... Ja, dat je in een stadsbus uh, veiligheidsgordels aan zou leggen, dat zou ondoenlijk zijn. En bovendien, als een stadsbus goed vol is, dan staat de helft. Oh. Is jou dat nooit opgevallen? Ja, natuurlijk wel. Ik sta hier vaker gewoon niet in de bus, dan, dan moet ik staan. <laughs> Yo, en, ik ga en, echt nooit met de bus. En, en als zo'n ding nou remt, dan moet je zorgen dat je je goed vasthoudt. Ja. Anders ja. zit je zo bij de chauffeur op schoot. Ja. En een touringcar mag over, uh, harder rijden dan een stadsbus. Ja, dat klinkt eigenlijk ook allemaal wel heel logisch. En een touringcar rijdt over het algemeen, niet per definitie... maar over het algemeen op snelwegen, op vierbaanswegen... Ja, nou dat, dat zal het gewoon wel zijn, hè? En in een touringcar, waar je toch wel minimaal een uur in zit... Ja. Uh, heeft het ook zin om die veiligheidsgordel aan te leggen. En touringcars zijn ook wat anders gebouwd over het algemeen. Ja, als je dat in een, als je in een stadsbus uh, uh, gordels aan gaat leggen... dan heeft iedereen er binnen no-time uh, stukjes afgekoud en knopen ingelegd... en weet ik veel wat allemaal... Ja, het kan helemaal niet. Je Stap nee. er stapje in en een kwartiertje moet je erbij uit. Nou ja, dan kun je wel je gordel vastmaken, toch? Als ik met de auto twee minuten naar de supermarkt ga, doe ik ook nog... En ja, ik ga met de auto naar de supermarkt. Dus ga ik ja, helemaal niet... Ja, hij heel streng op. Je hebt zo'n bon en die is heel hoog. Ja, precies. Ik kan Zoals het precies vertellen. Als ik je de al sta, die hebt nog niet eens gereden. Dan kun je al een bon krijgen. Goed. Henk, ja, ik ben weer helemaal meer? bij. Nee. Goed. Toch? Nou, voorzichtig terug. Weet je, jij weet toch wel hoe het zit met die stadsrechten? Ja, ik weet in grote lijnen. Nee, dat weet ik niet. Daar dat weet ik te weinig van. Oh. Ik weet wel in grote lijnen hoe het met die hoofdpijnen zit. <laughs> ik weet in grote lijnen hoe het met de hoofdpijnen zit. Hoofdpijnen? Oh, hoofdpijnen. <laughs> ik wil iemand weten hoe hoofdpijn ontstond. Ja, medische vragen, daar doe ik nooit wat mee. Want dan ben ik zo bang dat hij op de radio van jou heeft gehoord dat het al, allemaal wel meevalt in twee jaar sprintjes. En dat hij dan vervolgens iets engs heeft. Oh, ik kan hem wel even de engen vertellen. Ja. Het kan een hersenvliesontsteking zijn, want de hersens hebben zelf eigenlijk geen gevoel. Hè? Oh. Dat had je onlangs op televisie kunnen zien bij die tumoroperatie trouwens. Maar hersens hebben van zichzelf geen gevoel, maar de hersenvliesen wel. Ja. En uh, de slagaders naar die hersenen toe, hersen toe, daar zit ook gevoel in. En dat is in de binnenkant van je schedel en aan de buitenkant van de schedel. En dat kan pijn doen door allerlei redenen. Bijvoorbeeld door een hersenvliesontsteking. Ja. Dat is dan het ernstige. Of een klein beetje stress. Nee, dat komt nog. Oh. De hersenvliesontsteking kun je weer verdelen in virale hersenvliesontstekingen. Door virussen veroorzaakt. Dat heeft koningin Beatrice dus inderdaad, die ik net noemde, gehad. En bacteriële die laatste zijn heel gevaarlijk. Uh, dat is de ernstige kant. En uh, de meeste hoofdpijnen ontstaan door spanning. En dat noem je dan spanningshoofdpijn. Ah. En dan zeggen ze, neem maar een paar ja. En dat is dus niet ernstig. Gelukkig. En dat heb je vaak dan uh, waarvan die handopleggers nog wel eens iets aan kunnen doen. Voor mensen die daarin geloven. Oké. Okay. En gewoon als je hoofdpijn hebt en het houdt aan, naar de dokter. Dankjewel Henk. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag. Doeg. Sikko. Goedenavond, Sikko. Hallo. Even een dingje wegzetten. Dat steek tijdens de kapel is geschilderd door Michelangelo en niet door da Vinci. Ja, dat, ik, ik zat in dat gesprek inderdaad. Dus ik ben blij dat je dat gewoon anderhalf uur later nog eventjes terugpakt. En dan gaan we naar het getal van het beest. Ja. Dat komt uit de openbaring van Johannes uit het nieuwe testament. En wat staat er dan? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar daar komt het vandaan. Iets met 66. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we even over naar die toerinkwaar. De eerste vier zitplaatsen, dat wil zeggen de eerste rij links en de eerste rij rechts, die moeten dus een auto hebben en de rest hoeft niet. Eerlijk? Ja. Is me ook nooit opgevallen. Nou, ik, ik, ik heb het een paar keer meegemaakt vorig jaar met de demonstraties tegen de bijstandswetten en zo die gepleegd werden. En ik zat meestal voorin. En de eerste vier zitplaatsen, twee links en twee rechts, die moeten dus een auto hebben. Want dan vlieg je niet tegen de stoel voor je... maar dan vlieg je nog door de halve bus heen oh, dan tegen je de vooruit. Oké, dan lachen En dan gaan we naar de stadsrechten. Die konden verleend worden door graven. En die werden ook verleend door graven. Aan steden met uitzonderlijke handelsbelangen. Oh ja, dat was het. Zo is Den Haag dus geen stadspad, maar een dorp. Nee, precies. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Drie, uh, ma uh, drie weken geleden, inderdaad. Dat, dat was het. Ik, ik luister niet altijd. Nou, belachelijk, val ik, Cico. Toe, val ik er toevallig in, ja. omdat ik even zwart geschoten ben. Maar uh, stadsrechten worden door graven verleend, met uitzonderlijke gevallen. Den Haag is dus geen stad, maar een dorp. En Leiden is dus een stad. Dankjewel. En zo zit dat ongeveer. Ik Heb je op een paar vragen antwoorden gehad? Ja, heb je goed gedaan, Cico. Ik interesseer me ervoor. Ondanks dat ik heel laagwaardig werk doe. Maar ik hou van geschiedenis. Ik heb ook een keur aan atlassers thuis en geschiedenisboeken. En ik haal er zo en zo de fouten uit meteen. Kijk. Ja, iemand en moet dat het doen. is leuk. En dan geniet ik. <lacht> en nou, dan dus... bel ik wel eens een uitgever op. Ik zeg, dat heb je fout geschreven, dat heb je fout geschreven. Oh ja. En in de nieuwe druk is het veranderd. Wat zeg je? Dat ze het ook veranderen als ze dan het boek opnieuw uitbrengen? Um... Dat weet ik niet. Nee, dat dacht ik weet, Uit één boek weet ik het wel. Dat ja. zijn de rechtertief verhalen. Uh, daar heb ik een fout uitgekist. <laughs> van Jan-Willem van der Wetering. Ja. En dat is uh, in een latere editie rechtgezet. Kijk, hartstikke goed. En het was hartstikke leuk dat ik die fout ontdekt heb. Want? En ik weet ook waarom die fout is uh, gemaakt. Ja. Uh, hij heeft gewoon nog niet goed gelezen. Ja, dat kan gebeuren. Ik heb de hele serie compleet... En in een van die boeken schrijft. Ja, Sikko. Weten, hij, hij is nu overleden. Ja. ja, voordat we weer afdwalen via uh, zes andere schrijvers en uitgeverijen, ik wou het hier even bij laten. Ja, dat is goed. Als jij het zo wil, dan moet je doen. Dankjewel. Gaan we naar Kampen terug. Nou, Kampen ik wacht uien. nog. Eerst zoek Baro. Ik wacht <laughs> nog even. Ik ga eerst een busplaatje uh, draaien. Probeer maar. Oké, okay, dag, dag Sikko. Dag, hoor.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 Busje kom zo, busje kom zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er lagen twee verslaafden samen in de goot.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 Even geduld nog, want het busje komt zo. Grappig is dat. Het waren uh, medewerkers volgens mij van de gezondheidszorg... die uh, voor een of andere soort van bonte avondbijeenkomst zo'n liedje schreven. En het werd gewoon een enorme hit. Het is ook de enige hit gebleven van uh, Holle Boer... <laughs> Hulleboer. En uh, ze treden er nog steeds weer op. Dus als je een keer een uh, bussenavondje hebt... dan kun je ze nog steeds gewoon een keertje inhuren. 0800 1121, Niet om Hulleboer te bestellen... maar wel om uh, vragen te stellen of antwoorden te geven. Sander, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Hoi, ik heb, een vraag, ik heb een antwoord op een vraag van een meneer over het getal 666. Nou, kom maar door. Uh, dat is een verwijzing naar Nero Cesar. En dat is het volgen geweest van uh, de Joden... En die werd gezien als een beest. Nou, oh, ik, ik hoor het al. Dit is weer zo'n uh, zo vraag waar 26 verschillende antwoorden op doorkomen. Uh, het komt uit het boek der openbaringen oh. uh, van Johannes. Ja. En die heeft daarover geschreven. Ah. Ik, moet, uh, ik moet mijn bijbelte bijbelkennis oppoetsen. Ik moet het boek, <laughs> boek erbij halen. We, weet jij het echt nog van de zondagsschool? Of, uh... nee, nee, nee, gewoon uit interesse. <laughs> Uit interesse in het getal 666 of interesse in de, nee, de Bijbel? Nee, gewoon algemeen in de geschiedenis. Ja, precies. Het is een Romeinse keizer geweest die, uh, die dus, uh, het Joodse geloof uh, onderuit als het ware. <laughs> onderuit dat is nog eens een mooie omschrijving. <laughs> Sander, het is drie minuten. Nou, hoop, terwijl ik het zeg, wordt het twee minuten voor half vijf. Ja. Waarom klinkt je zo wakker? Ik ben aan het werk. <laughs> ja, nou dan is het maar goed dat je wakker klinkt. En wat ben je aan het doen? Ik uh, rijd medicijnen rond. Oh, dan moet je helemaal goed wakker blijven. Dan moet ik helemaal goed wakker blijven, ja. Heel belangrijk. Oké, okay, dankjewel Sander. Oké. Okay. Tot de volgende keer weer. Prettige nacht. Dag. Arno. Hey. Hallo. Astrid, hey, goeienacht. Dag. Astrid, ik ga een uh, antwoord op de vraag uh, van die Belgische meneer... waarom de uh, dames op de catwalk, die modellen zo uh, vreemd lopen. Ik weet niet waarom. Nou, maar op een of andere manier klink je niet als een logische persoon... om dat antwoord te geven. Dat is een vooroordeel ja. totaal gebaseerd op je stem. Nou, <laughs> nou nee, ik, ben, nee, ik ben fotograaf en ik heb vaak foto's gemaakt op catwalks. En, uh, ja. um, ik heb uiteraard die mensen gevraagd waarom. Nou, ja. dat, dat wordt ze aangeleerd... En vooral om. Uh, als ze, uh, je zult ook zien dat ze hem met de handen. die laten ze die langs het lichaam zwaaien. en nemen dan altijd even de jurk mee. Ja. zodat hij een, een beetje, beetje bloest. of bolt. of hoe je het uitdrukken wilt. En dat het lopen ze ook gewoon om die kleding. gewoon beter tot, uh, tot, uh, tot het recht laat te laten komen. Dus ze zetten dus, dus de, altijd de voet. altijd even voor. voor niet de voor die andere voet. maar of zelfs een beetje overdreven. Dus de linkervoet gaat. Iets meer te ver voor de rechtervoet. En dat halen ze weer in met de rechtervoet iets uit het lood te zetten naar de, naar de, voor de linkervoet. Dus je een heel beetje vreemde gang krijgt. En dan op hoge haken is het nog heel moeilijk ook nog. Want ja. uh, de eerste is niet zal de eerste zijn die uh, daarmee gevallen is. En uh, ja, is altijd heel triest, maar dat, dat gebeurt gewoon. En, en, en ja... Ja, ik vind dat het, de mensen die het lachen daarmee, maar dat is gewoon drie meiden proberen gewoon hun best te doen. Ja. Maar het is gewoon, dat wordt op. Uh, op ja, een, uh, op, je hebt lessen van bannerkeurs. En dan krijgen ze dat geleerd, dat ze er zo moeten lopen. om dan de kleding beter tot de rechter te komen. En ook als je erop let, als je er nog eens naar nou kijkt. dan zul je ook zien dat ze met de handen. Uh, die laten ze langs het lichaam zwaaien. en nemen dan altijd even zo. Onopvallend een beetje van de jurk mee dat die gewoon lekker uh, soepel ja, valt. Maar je moet natuurlijk beetje. ook je moet die jurk ook een beetje verkopen, dus je moet natuurlijk ook de stof goed laten zien en hoe ja, die valt ja. en hoe het model is. En uh, dat is de... een, leuk, een, leuk, een leuk broodje aan wat echt is gebeurd. Nee, ik wil nog heel even vragen, want um, uh, ik kreeg oh. ook al via de mail kreeg ik het antwoord door van uh, ze lopen inderdaad zo om de kleding goed te laten uitkomen, maar ik begrijp niet hoe kleding beter uitkomt als je je voeten zo een beetje kruist tijdens het lopen? Dan zit er wat meer snelheid, en wat meer beweging hmm. in. Ofzo. En ja, ze willen natuurlijk ook elegant overkomen. Ja. Kijk, als je dan uh, gewoon een normale loop zou doen... dan Ja, ze, ze maken het wel natuurlijk allemaal wat, allemaal wat mooier maken... en wat chiquer en wat, wat fotogenieker en zo, denk ik. Maar dan je, ja. ik heb toen gevraagd, en die mensen... Ja, dat gewoon om... Dat, dat, dat, je, je wiegt wat meer met je heupen, met je lichaam... en daardoor... Uh, Komt die kleding beter tot hun recht? Ja, het heeft een soort, soort de... uh, ouderwetse elegantie of zo. Ja, ja. Hmm. Maar ja. het is niet makkelijk, proberen we eens. Ja, ja ik en weet dat zelfs, dat... Zal ik eerlijk zeggen, ik ben een meisje, ik heb het wel eens geprobeerd. Tuurlijk, ja. ik kijk altijd op maandag kijk ik altijd, uh, naar, dan zoeken ze van die topmodellen. En dan moeten ja. ze ook altijd, het zijn dat van die prachtig mooie meiden, maar die kunnen dan nog niet catwalk lopen, dus die moeten dat dan ook gaan leren. Ja. Dus hele toestanden. Ja. En je had een broodje aapverhaal. Ja, heel leuk. Ik, ik ben als fotograaf ben ik in 1994 ging ik uh, naar Frankrijk een reportage maken in uh, Bretagne... waar uh, de, nou denk ik 50 jaar na de oorlog. Mm -hmm. En we, de journalist en ik we konden geen hotel vinden. Tenminste, in, in Nederland uh, hadden we toen al een vakantiehuisje geboekt. Een vakantiewoning geboekt in, uh, in het gebied waar we zijn moesten, bij, bij Cor, de buurt daar. En we kwamen bij een dame en die was, was een oudere dame. En op een gegeven moment vertelde zij, want over de oorlog natuurlijk, al die dorps die, die, die, die waren helemaal weer omgetoverd. Nou, uh, ja, iedereen, heel veel van die oude veteranen waren er. En mensen met allemaal van die. Uh, van Keep them Rolling. Dat zijn mensen die met oude legertrucks en oude jeeps. helemaal uitgedost zijn als uh, soldaten, militairen uit uh, de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment was ze het vertellen, is morgens bij het ontbijt. En dat ze, haar man, die was een Frans soldaat. En ze schreef, ze schreef die man elke dag. Een liefdesbrief. Oh. Toen hij dus gemobiliseerd was. En, dus, uh, en die... Uh, en, ja, de, die, ik vertel dat. En, ze, ze, ja, en hij... bond hij dan bij elkaar en deed hij in zijn linker borstzak... van zijn tenue, van zijn, zijn veltenu. En op een gegeven moment is die man geraakt... door een koren door van de Duitsers. En die is blijven steken in het pak... van die brieven... die hij in zijn linker borstzak had. En ja... Ik dacht dat, dat was een broodje aanverhaal, mm -hmm. Nee, ja, die man was inmiddels overleden. Maar dat had ze wel bewaard. En inderdaad, die kogel was blijven steken. In, dit, in dat echt een dik pak brieven. Dus zeg je echt 5, 6 centimeter dik. Brieven die bij elkaar waren gehouden door een mooie strik eromheen. En dat was van een man. Die had een man een leven gezet. En dat was, uh, ja. Ik dacht, wij dachten, uh, de seizoenwisselers en ik. Dat het een broodje aanverhaal was. En dat was een broodje aanverhaal, wat toch echt gebeurd was. Jij hebt dat, pak, dat pakje mooi. brieven gezien met die kogel Dat ja, heb ik echt zelf gezien. Ja, ja heb ik echt zelf gezien. Ja, want het, dan is het geen broodje aanverhaal. Want een broodje aanverhaal is altijd. Het is altijd niet echt. Het is altijd de oprechte, rechte overtuiging dat het echt gebeurd is. Want je kent iemand ja. die iemand kent. Die, maar, maar nu is de stap, zeg maar, uh, niet ver genoeg weg voor een broodje aanverhaal. Nee, maar het is nee, in ieder geval. Ik, ik, ik dacht dat het een broodje aanverhaal was. Maar wat ze echt zo niet doosdoen dat pakje brieven zien. Ja. Waar die kogel in was blijven steken. En toen was het geen broodje aan het verhaal meer. En dat was gewoon een heel mooi verhaal. Ja, nu is het een mooie anekdote inderdaad. Ja. Oh. Prachtig, dankjewel Voor uh, beide okay, verhalen. We... En bedankt voor de mooie muziek weer. Vooral van uh, Harry Bellefonte. Nee, van, nee. Uh, nee, nee, nee. van uh, Mona Lisa. Uh, van, uh, Net, King Net King Cole. Cole. Ja. Ja. Altijd uh, de schitterende, schitterende stem die man. Nou, ik ben, ik ben blij dat ik je er een plezier mee doet. En jij bedankt voor het bellen. Oké, okay, Aschrit. Goed. Goed Tot de volgende keer. Doei. Gerard. Hallo, Aschrit. Hoi. Een aanvulling op die goddoplicht in de bus Touricar, hè? Ja. Dat, is, dat is een Europese verordening die is ingevoerd na aanleiding van na, al die ongelukken die op de snelwegen gebeurd zijn dat er uh, veel doden vielen. Ja. Dat de mensen, dan, dat de bus uh, ja en zo en dat de mensen door heel de bus heen vlogen. Een bus die kapsaist. Ja, die ken nou, ik nog niet. Maar, uh, ja, dan ook in de toen in Frankrijk hè, een Nederlandse tourenkaartbus. Ja. Die paar, er zijn een paar ongelukken gebeurd toen uh, is er een uh, Europese verordening gekomen voor de gordelplicht in Toenkarbussen en uh, stadsbussen zijn uitgesloten. vanwege de korte stukken. Mm, ja, nou, maar uh, op de snelwegen. Uh, rijden ook uh, stadsbussen. maar daar is. Uh, mag je hier niet staan. Wat zeg je? Oh, je mag niet staan. Mag je niet staan, vanwege de mm. hoge snelheid. maar het gebeurt toch. Maar, ja. wordt, uh, ja, maar in ieder geval, vol volgens het uh, Nederlandse verkeersreglement. Uh, mag hier een stadsbus op de snelweg niet staan. Maar het gebeurt toch wel. Ja, het wordt gedoogd. Ja, gedoogd, gedoogd. Ja, ze, de mensen ze moeten zo snel mogelijk naar de werk. En, uh, hoe minder bussen dan er rijden uh, en hoe meer de mensen erin kunnen, des te goedkoper het is. Je weet hoe het gaat, hè? Ja. ja. Dan nog even een aanvulling op uh, mijn kamp. Ja. Uh, ze, hebben een, ze hebben een probleem in Duitsland. Uh, na de oorlog heeft de Duitse overheid uh, de auteursrechten opgeëist van uh, Hitler. En uh, die, die verlopen straks, dus uh, straks kan iedereen uh, in Duitsland uh, gewoon uh, mijn kamp uitgeven. Ja. Nou ja, maar je kunt nu toch ook al via internet... Uh, nee, je uh, gewoon uh, de Nederlandse versie downloaden, dat is ja, geen probleem, nee. Ja, ja. Nee. ja. Wat, uh, de, ik weet al, hier in de jaren zestig ouder er hier een uitgever in Redenkerk die wou hem uitgeven. Nou, uh, justitie stond gelijk bij hem uh, op, op, op, de, uh, de op de stoep om uh, uh, verbod uh, in te dienen. Ja. Ja. ja, dan hebben die stadsrechten, ja. die, die, die zijn eigenlijk uit geldnood van de aandeel geboren. Die hadden geld nodig en uh, geld was te halen in de steden. Ja. En ja, dan hebben ze gewoon, uh, ja, dan zeggen ze, ja jongens, ik heb wel geld te lenen, maar wij willen... Uh... Ja, daar moet die steeds over staan. En zo zijn eigenlijk die stadsrechten ontstaan, dus, uh, van marktrechten en, uh, en dat, zo zijn ze eigenlijk ontstaan. Steeds meer rechten de, en zo heeft het toch eigenlijk altijd weer met geld te maken? Ja, gewoon uh, ze hadden het nodig om een uh, stand op te houden, de adel. En uh, ja, daar moest wat tegenoverstaan. staan. Uh, nou, dat, dat, dat kregen, kregen ze in de steden zat het geld. En daar, zo hebben ze het geld uh, gekregen dan. En zo zijn ze ook ontstaan, die stadsrichter. Nee, dankjewel, Gerard. Ja, geen dank, Assit. En tot de volgende keer. Hè? En tot de volgende keer. Dag. Ja, dag. Ik uh, uh, moet heel eventjes nog wijzen op de vraag van Edison. Want die, dat was de tweede vraag uh, die gesteld werd... naar het begin van het programma over internet. Uh, of je verouderde informatie van uh, internet kunt halen... of dat je in ieder geval niet meer via Google erop terechtkomt... en uh, denkt dat het waar is... Uh, hoe werkt dat? Want internet, het internet, of in ieder geval de informatie die daarop te vinden is, wordt meer en meer en meer. Dus uh, is er ook een, uh, een mogelijkheid om dat weer minder te maken. 0800 1121 als je daar misschien uh, nog een opmerking over hebt. En ik zou, als ik... Uh, ja, ik ben weer voorbereid. Uh, even een crypto voor kunnen dragen. De crypto van vannacht, die luidt als volgt. Gekleurd kapitaal. Hij is lastig. Gekleurd kapitaal. De oplossing moet bestaan uit elf letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Um, Kat. Ja. Hallo. Uh. Het gaat over uh, nou, die vraag beantwoorden van Mijn Kamp. Ja. Uh, zeven jaar geleden. Uh, toen kwam in Nederland het bericht uit. dat Mijn Kamp in Turkije een bestseller was. Hm. En de populariteit van dat boek had te maken met het opkomend nationalisme. en antisemitisme in dat land. volgens de media in Nederland. En uh, in Nederland is toen twee jaar daarna een discussie daarover geweest, een debat in de Tweede Kamer. En minister Plasterk van de Partij voor de Arbeid... die vond ook dat dat verspreidingsverbod op mijn kant opgeheven moest worden. Mm -hmm. Want waarom dat niet uh, gekocht kan worden... is omdat de Nederlandse overheid voor een bepaalde tijd de auteursrechten in handen heeft. En dat loopt eerdaags af. Ja. En, uh, maar de meerderheid van de Kamer was daar eigenlijk op tegen. Maar minister Plasterk die zei toen in een interview... van, nou, we moeten daar maar eens bij ophouden om mijn kamp te verbieden. Laat het vrij verkrijgbaar zijn. En hij reageerde toen op de oproep van Wilders... die... De Koran wilde verbieden. Mm. Want dat vond Plaster te ver gaan. Maar hij zei tegelijkertijd: Hij heeft gelijk dat het vreemd is dat mijn kans wel verboden is. En uh, ja, tot nu toe blijft dat dan zo. Totdat de auteursrechten verjaard zijn. Oké, okay, dus die hele discussie is in, de zeven, uh, in uh, zeven jaar geleden al. Uh... Ja. Ja, ja, dat is uh, zeg maar. Is het alweer nou, zo lang geleden, ja? Nou, het is vijf jaar geleden. Oh, ja, oké. Okay. Vier, vier en een half jaar geleden. Maar zeven jaar geleden... Uh, toen bleek dat mijn kamp in Turkije een best zijn Oh, was. dat was het zeven jaar geleden. Ja. En ook in het Midden-Oosten. Ja. Hm. Dus... Uh, ja. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk onzin om een boek te verbieden. Ja. Want... Ik heb mijn Want Je kunt het gewoon bij de bibliotheek inkijken, maar mm. je mag het dan niet lenen en je mag het niet kopen, maar je mag het bijvoorbeeld wel bezitten. En het is ook online te verkrijgen. Yeah, yeah. En het is te inzagen bij een islamitische uh, radioorganisatie. Die mm. hebben het gewoon online staan. Mm. En als je het leest, ja, dan is het een, uh, ja, is het eigenlijk niet lezenswaardig? Nee, dat begrijp ik ook, dat het allemaal helemaal niet zo prettig geschreven is ook. Nee, en uh, <laughs> het is niet uh, dat je zegt, nou, dat boek ga ik iemand aanbevelen. Maar de reden waarom het verboden is, ja, dat past eigenlijk niet in Nederland. Het is een beetje on-Nederland. Nee, maar destijds is het dus toch... Maar de, de, de, dat hele rechtenverhaal, dat speelt volgens mij al in 2014 of 2015. Zo ja, best snel. Ja. Dan, uh, dan is dat over. En uh, ja, ik heb vorige week of die week ervoor gelezen... dat in Duitsland uh, ja, willen ze mijn kamp opnieuw uitbrengen... maar dan in een, uh, ja, uh, in een hele andere versie. Ja. Dus niet en wat is er dan anders? De... Ja, ik denk dat daar een meer uh, waarschuwende uh, functie van uitgaat. Oké. Okay. Van uh, ja, het is eigenlijk een waanschrift. Want ja, ik heb het in het, verleden, in het verre verleden wel eens gelezen. Maar uh, het is niet eens door die Hitler zelf geschreven. Hij, hij uh, liet een ander dicteren, die schreef het op. En uh, ja, het is een. Ja, hij heeft het ook tijdens zijn gevangenschap geschreven. Ja. Dus... En eh, eigenlijk vind ik het wel jammer voor de geschiedenis dat uh, ja, dat boek wordt helemaal uh, van ja daar mag niet over gesproken worden. Maar het is misschien wel goed om uh, te onderwijzen van hoe is dat boek tot stand gekomen? Want ik kan me herinneren in mijn verre verleden dat ja, hij zei wat tekst op maar iemand anders schreef het. Nou, dan had op zich iemand het ook wel iets beter kunnen schrijven. Ja, maar hij, hij gaf hem opdracht... Om, hij dicteerde dan. Ja, ja. Het was een dictator. <laughs> maar uh... Maar, ja. maar om uh, de ah, Sorry, in deze, denk... in deze context vind ik het gewoon heel mooi gezegd, Kat. Ja. <laughs> het ja. was een dictator, ja. ja, ja. ja maar, Kat, maar... Ik, maar ik wou het hier even bij laten, want het antwoord op de vraag is, uh, is wel gegeven. En, um, en dat deed je prachtig. Dus uh, mag ik je daarvoor bedanken? Oké, okay, graag gedaan. Tot een volgende keer weer. Bye bye. Dag, 0800 1121 ook voor nieuwe vragen. Bart, goedenacht. Hoi, alsjeblieft. lekker, Bart. Hallo. Uh, even over getallen. Ja. Uh, dus het ging onder andere over 666. Nou ja, wat ik over getallen kan zeggen, dat is het één ding dat een getal totaal niets... Ergens wat dan ook mee te maken heeft. Namelijk een getal is 1, 2, 3, 4, 5. Wat ik net ook al tegen uw collega zei. Oh. Uh, je hebt vier eieren of vijf eieren. Oké, okay, Ga je dan zeggen: van oké, okay, dat getal. Ik heb 666 cent of 665 cent. Of 667 procent. Ja, Bart, maar dit is uit. echt... Nee, maar Bart, tuurlijk maakt het uit. 13 is een ongeluksgetal. En dan nee, kan je wel zeggen, 13 nee, 13 is, 13 is gewoon het getal na 12... en het getal nee. voor 14. Nee, alleen maar zoals mensen het interpreteren. Maar 13 is zeker geen ongeluksgetal. Weet je waardoor 13 komt? Doordat mensen vroeger gingen, gingen rekenen... want wij hebben nog steeds te maken met bijvoorbeeld uh, 60 minuten in een uur. Ja. Waarom hebben we geen 100 minuten in een uur? Ja, dat is van vroeger. En 13 is... Uh, ze gingen vroeger rekenen met, met een soort zeg maar twaalftelstelsel. En dat was 13, dat was eentje meer dan 12. En waarom is 11 het gekke getal? Je hebt 10 vingers, 11 was eentje meer dan 10. Ja, dus nu spreek je jezelf tegen. Je zegt 11 is het gekke getal, maar getallen staan nergens voor. Nee, getallen op zichzelf staan helemaal nergens voor. Nee. nee, nee. Kijk, jij hebt maar als tien een... nergens. Als, als het je... goed is, heb jij de tien. Ik hoop dat je de tien hebt in ieder geval. Nee, maar Bart, tuurlijk, rood heeft natuurlijk, de kleur rood heeft natuurlijk niks met liefde te maken. Maar als je maar vaak genoeg zegt dat rood de kleur van de liefde is... en je gaat uh, met Valentijnsdag uh, uh, 7800 verschillende rode hartjes presenteren... Dan wordt, dan wordt rood de kleur van de liefde. En zo is het ook met getallen natuurlijk. Ja, nou ja, maar zo is het met getallen helemaal niet. Want dus in een bepaalde, in een bepaalde andere cultuur is 13... Nou ja, ja, een andere cultuur waar 13 een ongeluk getal is. Ik zou niet weten welke het moet zijn. Maar jij zegt 666 is helemaal niet het getal nee, van de duivel. Nee, dat heeft helemaal nergens wat mee te maken. Dat is gewoon 18 keer 37. Oftewel <laughs> 2 maal 3 kwadraat maal 37. En ja. 37 is ook het, namelijk het getal van de roulette. Weet je? 0 plus 36. Ja, ik weet echt veel van getallen getal, hoor. Maar 0 plus 36 is toch geen 37? Ja, dat is dus wel 37. Huh? Nou, 36 nou, plus 0 ja. is 37. Nou, dan ga ik terug naar school. Heb ik het verkeerd geleerd? Nee, er zijn 36... Jij hebt, hebt, ja, hebt 10 van je. Ja, 36 van die dingetjes en het getal 0 met een dingetje. Ja, precies. Ja. Je, hebt, je hebt 1 tot, met, tot, tot 36 plus het getal 0 is dus uiteindelijk 37... Uh... <lacht> dingetjes voor, uh, voor de roulette. Ah, weet je, en dat, dus, maar bijvoorbeeld kijk 7 is natuurlijk handig omdat uh, ja, het jaar is, uh, is verdeeld in een aantal weken, dat is dan 52 weken maal 7, dat is, dat, ja, het, het is gewoon niet handig, weet je, iedereen heeft het al geprobeerd in Rusland en zo hebben ze nog geprobeerd om een, een week van 10 dagen te maken, dat ziet gewoon niet op. op Ik vind, vind van het wel een goed idee. Goed, okay. maar Bart, jij zegt een getal is gewoon een getal. Maar ik zeg 666 is nog steeds het getal van de duivel. En als iemand daar nog een aanvulling op heeft, waarom? Absoluut niets dus. Dan, nee. zeg, dan roep ik het onbetekenende getal 0801121. Is prima, maar dus niemand hoeft ooit bang te zijn voor het getal 666, want het, het, het betekent helemaal niets. Dankjewel, 18 Bart. 37, meer niets van. Dankjewel. Bye. Doei. Ik lees net in de chat via Catrian... dat, uh, dat uh, zowel een slowfox als een Engels wals mogelijk is op deze plaat. Het is altijd handig om te weten als u een dansje wil doen tijdens uh, dit programma. Alison Moyet was dat. En Dead Old Devil... 0800-1121. Dat is nog steeds het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. U kunt het bellen voor vragen en antwoorden. En ook als je de oplossing weet op de crypto. En die luidt als volgt. Gekleurd kapitaal. Gekleurd kapitaal. Elf letters. Daar moet de oplossing uit bestaan. En geef hem vooral door via 0800-1121. Jozef. Goedemorgen. Goedemorgen. Um... Ik had een antwoord volgens mij op het vraag wat je uh, volgens uh, gevra uh, was gevraagd over de uh, stadsrechten. Ja. Had dat niet, niet te maken met, uh, met Napoleon? Ja, het had ook te maken met Napoleon. Maar dat was volgens mij meer een extraatje. Oh, voor mij was bijgebleven. Ik dacht dat het daarom ging. En dat als hij had geslapen, en dan liep hij, ja. rie, dan riep hij wat of zo. Van Allah weet ik wel. Het <lacht> <lacht> is een beetje: dit is eigenlijk een beetje een desillusie nu, hè? Oh. Dat is prachtige, leerzame verhalen die worden verteld in dit programma... dat ik ze vergeet en dat jij alleen maar onthoudt... dat Napoleon Alaaf roepend door een stad... Ja. <laughs> ik vond het namelijk wel een mooi verhaal. <laughs> ja, volgens mij was dat, ja, als ik het me allemaal goed herinner hoor, maar was dat vooral een extraatje. Dat als Napoleon ergens een nacht had doorgebracht... Dat, en hij was in een goede bui, dat hij dan zocht en zei... weet je wat, je bent de stad oké, okay, nou, dat heb ik niet helemaal uh, goed gegeven. <laughs> <laughs> Alleen het alleavond te houden. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook heel indrukwekkend. Dank je wel, Jozef. Graag gedaan. Hoi. Goeie reis. Hoi. Ja, Dank je. Marianne. Goedemorgen, Marianne. Hallo. Ik belde eventjes op uh, naar aanleiding van uh, de antwoorden die gehoord over de gordels dragen in een touringcar en of uh, niet in de lijnbeurdienst. Ja, uh, Mijn man die is uh, toerenkanschauffeur en die vertrok net uh, toen jullie die vragen aan het beantwoorden waren. <laughs> uh, dus ik had gelijk even van: joh, waarom is dat nu? Uh, nou, de lijnbus is uh, dat heeft ook te maken met korte afstanden. Maar omdat een lijnbus ook uh, zeg maar naar buiten rijdt, mogen ze zonder gordel. Omdat het ook het in- en uitstappen uh, makkelijker maakt. Maar alle bussen rijden buiten toch? Uh, nee, buiten de. Uh, bijvoorbeeld in dorpen zeg maar, of in steden, dan rijden ze natuurlijk korte stukjes, maar ook dan ja. naar buiten. Zo buiten de bebouwde kom? Buiten de bebouwde kom, ja. ja okay. Ik ben geen chauffeur hoor. Nee. <laughs> maar goed, uh, in de touringcar, dat is uh, ontstaan uh, vanuit... Uh, het heeft niks met de eerste vier plaatsen, dat was vroeger zo. Maar dat is gewoon vanuit de Europese wetgeving uh, bepaald. Dat dat uh, vanaf, ik dacht, 2000, 2006, ergens ja. in die buurt is dat toen verplicht gesteld. En dat heeft ook te maken met eventueel ongelukken... zodat dan uh, passagiers uh, gewoon op hun plek zitten. En niet uh, als, als er een ongeluk zou gebeuren dat ze dan onder de bus... of in ieder geval uh, dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ja. Dus en daarin draagt dan ook de chauffeur in principe zijn uh, gordel. En in de lijndienst, uh, wat ik net van mijn man hoorde... was het dan ook van, uh, ja, daar hebben ze meer dingen die ze moeten doen... Uh, waardoor ze dus ook dan anders uh, beperkingen hebben in hun beweging. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. En waar is je man nu naar onderweg? Die uh, moet invallen, hij is elf toerencarchauffeur... maar het bedrijf valt ook in voor uh, Veolia. Dat is hier uh, op het ogenblik de, de plaatselijke de lijndienst. En die haalt dan mensen op, uh, speciaal uh, die op de bloemenveiling... in uh, Flora Holland werken en in Naaldwijk. Oh. Dus die, uh, hij haalt dan mensen op in uh, de ene keer Rotterdam, uh, Den Haag... Um, spijkenissen komen ze vandaan. En dan rijden ze, zeg maar, uh, uh, als het ware, zeg maar Veolia rijdt ze, dacht ik zelf ook. Maar in ieder geval, de touringcars worden ingehuurd... om die mensen dan uh, op te halen, worden naar de veiling gebracht. Omdat zo vroeg rijden er nog geen lijndiensten. Nee. nee. Want hij staat om kwart over drie op, dus dat is ook wel... Uh... Is wel <laughs> grappig, dan moet hij met een bus rijden omdat er nog geen bussen rijden. Ja, maar, en ze, ja, maar ze, ze zeg maar, ja... Of als extra, want zeg maar, ze hebben ook een paar busdiensten... dan uh, rijden ze wel als lijndienst, of de lijnbus rijdt ervoor of erachter. En zij rijden dan alleen de studenten, bijvoorbeeld vanuit Den Haag naar Delft. Dus dan, zeg maar, dan pakken zij zeg maar, op de drukke tijden. Dus tussen half acht en negen uur s morgens en s'avonds vanaf een uur of vier tot zes. Ja, ja, ja. Maar dat is alleen invallen als het dus uh, druk is uh, in de periodes. Uh, vooral met studenten, zeg maar. En uh, als er dan uh, wordt er een beroep gedaan... Op, de, op het bedrijf van, joh, hebben jullie nog bussen over? Kunnen jullie voor ons, uh, ons helpen? Maar heeft jouw man dan een eigen bus? Nou, hij is van de baas, die heeft hem betaald, maar... <laughs> maar we hij parkeert het... hem bij jou op de oprit? Maar, nou, dat nog net niet, want oh. hij kan nog niet eens bij ons op het plaatsje komen. Maar... <laughs> nee, nee, hij heeft een vrij grote nieuwe bus. Ik geloof 54 plaatsen of zo, dus dat is iets te... Ja, dat vinden de buren niet leuk als je die uh, iedere keer... Uh... Nou, ik denk dat ze het wel leuk vinden als we ermee weg zouden gaan. Maar ja. komen er, <laughs> hij komt er niet echt binnen mee binnen. Nee, nou. Dus, uh, no. Nee, maar uh, zeg maar, ja, wat ze dus ook nog extra doen... dat is uh, misschien, uh, dat heeft niks met die hordes te maken. Maar uh, dat ze dus s'nachts uh, bijvoorbeeld uh, de NS... als die uh, uitvalt en dergelijke, of als ze het verbouwen zijn... dan wordt er uh, niet alleen op hun bedrijf, maar op meerdere... want dan moeten er heel veel bussen de, de treinen vervangen. Dat doen ja. ze ook s'nachts. Ja. ja, dus... Ja, nou, hartstikke goed. Dan, uh, dan is het duidelijk. Doe je, doe je man de hartelijke groeten van mij. Ja, misschien luistert hij wel mee onderweg nu. Dat nou, weet dat ik mag niet, ik maar toch maar... hopen. Dat hij even kan... in de Radio 1 aangezet <laughs> heeft. Huh? Nou, dat hij hem, hem even op de goede zender heeft gezet. Ja, je weet me nooit. Hè? maar de, Hij is meer meestal van de Veronica, geloof ik. Veronica? <laughs> ja, sorry. Au! <laughs> oh, ja, maar, maar is hij al in de 50 dan? Hè? Huh? Is hij al in de 50? Bijna. Ja, nee, dan mag het. Ik ben het en hij er tegenaan. Ja, maar dan moet je ook zo'n ochtends vroeg een beetje keiharde rok om je oren. Dat begrijp ik dan ja, ook wel Ja, en een beetje misschien ook wel de mensen die die rijdt. Die vinden dat ook best wel goed. Nee, die willen allemaal Radio 1. Dat kan ik je wel... Uh... Ja, ja nou, dan dan dan ik zal het eens horen. Oké, okay, dankjewel Marianne. Oké. Doei. Gaat jan Ja. Dan ben ik weer eens een keer in de telefoon gekomen. Hallo. Ik heb nog een, een kleine toevoeging op dat... Uh, eigenlijk de moeilijkste vraag van vannacht... want oh. dat mijn kampverhaal. Ja. Uh, voor zover ik weet is het voor de handel verboden in Nederland nog steeds. Ja. Maar wel voor studiedoeleinden beschikbaar. Mm. En er is in de zestiger jaren is er een conflict geweest in Amsterdam... tussen de wethouder en de bibliothecaris. De wethouder wilde het verbieden... maar de bibliothecaris van dat is mijn bezit, daar ga ik over. Ja. En dat heeft hij uiteindelijk gewonnen... Maar uh, er was net een dame die zei, van, je kan het wel inzien, yeah. maar je mag het, de, de problemen zitten met de handel en het verspreiden ervan. Yeah. En dat, yeah. Daar zit een belemmering op. Dat het boek weer opnieuw gebruikt wordt, ik weet het niet 100% zeker, maar als ik het wel heb, heeft Helmut Woudenberg het boek gebruikt voor een theatervoorstelling. Dus okay. in die zin is het alweer zeg maar, in zeker zin in Roulatie, ja. waarbij hij het ook bewerkt heeft. En je kunt het via internet gewoon aanschaffen. Ja, dus via België of Engeland, dat heb ik net ook gehoord. Dus Het, ja. het, het, het, is, het komt los, maar met de nodige problemen. Ja. Dan heb ik nog één minuut geloof ik. Eén minuut elf, dat heb je keurig in Ja, plaat, nee, ik begin dan? langzaam wat even. Te krijgen ja. met dit programma. Ik heb nog een aardigheidje over die modeshow, ja. uh, die vraag kwam uit Antwerpen. Uh, er zit een taalkundig uh, uh, aardigheidje in dat het woord mannequin in het Frans, dus ja. die dames die over die catwalk lopen, dat is eigenlijk een verbastering van het oud-Nederlandse woord manneke. <laughs> en een manneke is een Vlaamse woord voor een paspop in de textiel, oh. zo'n zo torso. En dat woord manneke is in het Frans mannequin geworden en zo teruggekomen in het Nederlands. Dus die mannekens, die hebben met hun eigen loopje, waar ik verder niks vanaf weet. <laughs> maar wij hebben, in, wij, in het algemeen hebben we in Nederland veel woorden vanuit het uh, buitenlandse talen overgenomen. Maar het woord mannequin is van oorsprong een Nederlands woord manneke. Dat wilde ik nog even aanvoegen. Nou, dat dan. heb je niet alleen keurig verteld, maar ook nog keurig getimed, hebt, ja, Jan. Okay. Dankjewel. Ja, echt, dan laat ik dit, deze avond maar zitten. Oké, okay. ik okay, had het niet willen missen. Dankjewel. Oké, okay, <laughs> Dag. Je kunt blijven bellen hoor. Met vragen en antwoorden. Straks nog een uur. Nacht, zuster 0800 1121.